...kunt u kunnen luisteren naar de Radio Apollo. Na nou, mij nee, kunt u luisteren naar de Radio Vrijbaar. Hij heeft zijn laatste uitzending om twee uur, dus dan kunt u gewoon overschakelen. op 104.2. Gewoon zitten ze onder hun laatste uitzending. Dat is, wil ik aan deze kant een hele fijne zondag toewensen. De allemaal een hele goede middag toegewenst namens het hele Radio Vrijbaren team. En daar bent u weer op afgestemd. We zijn er weer met ons programma van Radio Vrijbaren. Maar helaas ons laatste programma. Ja, ik vind het heel erg jammer. Maar wat niet kan, kan niet. hè? daar houdt het mee op. Ik zou zeggen mensen, u kunt bellen voor al uw vrije keus. 021 54 20357 en dan hopen wij er een heel gezellig programma van te maken. Omdat het ons laatste programma ook is, hè, omen Hè? En uh, Radio Apollo, jou wil ik ook bedanken voor je mooie platen die je gedraaid hebt. Het was grandioos mooi vandaag, vond ik. En uh, ga ze door, jongen, hè. En hou hem hard. Zo, en dat was dan de welbekende tune van de Radio Vrijbaren. De piratengalop. Het volgende is er eentje van Marian Weber met Heel Mijn Hart. Jan, voor jou hè. Nou, daar komt hij dan alsnog hè. Heel Mijn Hart, Marian Weber. Net als jij, ben mij vandaag. ZANG Kijk niet naar mij, Vast al laat in de nacht, toen ze eindelijk zijn. Als ik ga, moet je niet ombehuilen, op een dag denk je niet meer aan mij. Ik wil graag met je leven, het liever maar eenmaal is alles voorbij Mijn wereld verging, voelde enkel verdriet maar ik hield me sterk en mijn pijn zat ze niet toch vroeg ik haar verbitterd. hoe heet dan die man, waar je nu zo van houdt, maar ze keek me slechts aan. Als ik ga moet je niet om me huilen, op een dag neem je niet meer aan mij. Ik wil graag met je leven, was liever het leven voor altijd, maar eenmaal is alles voorbij. Ze ging toen de slaap kort, mijn wanhoop verdreef. Lief op haar kussen, was al wat me bleef. Ze schreef, ik ben ziek, redding is er niet meer. Maar ik weet waar ik heen ga, zien bij ons ooit weer. Als je gaat, je niet om huilen. Op een dag is het net als voorheen. De weg die ik gaan moet, ieder alleen Ik mocht graag met je leven, kwast liever gebleven Maar de weg die ik ga moet, gaan ieder alleen En dat was aan Henk Weingart, als ik ga moet je niet om me huilen Nou dat moet u ook beslist niet doen Want uh, het is vandaag mijn laatste uitzending, en dan ga ik ook, oh, hey? <tacht> Nou, we gaan euh, lekker rentenieren of niet, he? <tacht> uh, <tacht> ja, volgende plaat dat is er een van Siska Peters met El Amor. Uh, now, Wandel alweer langs de playa, naar mijn plaatsje in de zon Even niet denken aan morgen, eventjes weg uit de zorgen Veilig en geborgen aan de Middellandse Zee Lekker een tijdje niet werken, en dan zul je heel gauw merken Dat je zorgen zijn verdwenen als sneeuw voor de zon Lekker een tijdje niet werken, en dan zul je heel gauw merken Dat je zorgen zijn verdwijnen de blauwe zee El Amor. Je wordt bruid als een kastanje Pas maar op, anders verbrand je aan de Middellandse zee Hoor je de schoele gitaren dansen met wilde gebaren de flamengo hoor ik weer Dans met je zwaaiende rokken kreten waarmee ze je lokken om te dansen voor een keer je je toch wat genomen. je kunt er niet meer aan het komen. Ze spelen hun spel zo onstuimig en lief. Jij bent een lieve signora, even mooi als de Maya van Goya. En dat klinkt zo overtuigend met dat Spaanse accent. Staan daar maar met je te flirten en je denkt wat kan er gebeuren. Ook al zie je zeven ze kleuren, je weet dat het bent. Het is bijna, tuba libre en champagne, het is de blauwe zee. Libre en champagne, dit is strand de Blauwe Zee. En la lor, je bruit als een kastanje, pas daarop aan de schaper aan de Nederlandse zee. En la voor de liefde Spanje, qua libre en champagne, dit is strand de Blauwe Zee. Discapeters met El Amor. De volgende plaats is train van Viola, de wereld van vandaag. De wereld van vandaag kent geen zekerheid. Je moet maar mee leren leven De wereld van vandaag Is vol reis. Kan het ons nog wel In toekomst geven Dan leer ik vraag Hoe zal het gaan dit jaar Blijft het vrede of het toch weer nieuw gevaar? Of komt er niet een eind aan oud geweld? Zodat de mensen leven weer thuis. Hoe het gaat, dat blijft voor ons een vraag. Want de wereld. Is nu eenmaal opgejaagd. De wapens die krijgen nu de overhand. Meer wapens dan mensen in ons land. Nee. Ja. Houd maar niet voor mij Ook al doet het bij, Want mijn schip wacht Ik moet je Van is er even rond de nieuwe pa. En die vind ik ook heel mooi. Ja niet voor jou hè? Ron. En die, Ja, je eigenlijk hoor. Het is nog niet zo lang geleden, toen was alles koek en hij. Waarom ging jij naar die ander? Waarom bleef jij niet bij mij? Want jou en mijn kleine jongen had ik allebei zo lief. In dat kind zit vol met vrouwen, want ik lees hier in zijn brief. Er woont nu een nieuwe, nieuwe, nieuwe papier in ons huis, maar ik wil jou waar. Ik kan niet vergeten wat er is geweest. Ik hou van jou toch het meest. Dikwijl zit ik hier te staren naar die foto op de kast. Wat ik jullie nu moet missen is voor mij een zware last. Toen ik gisteravond thuis kwam, ging dat was de telefoon. Was de stem die zag je slikken, en die stem dat was mijn schoon. Er woont hier, nu een ruwe pak in, in huis. Maar ik wil jou wanneer komt jij weer thuis? En dat was dan Romy met De Nieuwe papi. De volgende is er van de Lenko's en die zingen Esmeralda. Jaap, jongen, voor jou hè. Zij blijft maar dansen, en de wanhoop straf op haar gezicht. Het los is hoog, misschien wordt het goed. is zij wel genoeg. de Lenko's. De volgende is er van Heino, Wolken, Wind en de Zee. Zeuden te varen, wind in de zeilen, omzeilt elke kleed, graafzachtig mee zijn. Brengen van zweert, sterren die stralen in een drobieze nacht, het anker verdwijnt in de golven. Alles is rustig, de maan houdt de wacht, graad zo. Ik mee zijn verhaal. Volken, wind en de zee We roepen ons naar de vreemde. Volken, wind en de zee brengen ons weer. En de zeugen roepen ons naar de vreemde. Dat was dan Heino. De volgende plaatjes ga ik voor alle kindertjes draaien die mee zitten te luisteren. En ook voor Shimara en de Jendra. Nou, Shimara en de Jendra en alle kindertjes. Hier komen ze dan de smurven met de smurven Polonaise. En achter elkaar lopen in de rij hè, met papa en mama's. Ja, Hallo. De super -polo die kan ja daar een deur, we zijn nog lang niet moe. We willen meer, we willen meer. daar gaat die weer, Maar gaat die weer, alvast. En blijven lopen, je mag niet lossen, we blijven hossen, tot aan het einde toe. Wilbij komt maar bij het in de rij. Alpast en blijven lopen. Je mag niet lossen. We blijven lossen. De super. Gitaar Holiday van Oasis. De volgende is zijn eentje van Danny Christian en die heeft het over de slagen parade. of gericht. En dat ga ik nu even voorlezen. Na elf jaar gaat de radio vrij baren uit de lucht. Nu is het echt waar en geen gerucht. Meer weemoed blijven alleen nog de fijne gedachten. Met weemoed blijven alleen nog de fijne gedachten. Dat we samen luisterden en lachten. Zondagmiddag met Sjaan en Evert op de band. Savonds Omonique en de kneut hand in hand. Geholpen door de beide ladies uh, Lia en Janni, hoorden we muziek van Koos tot Hanni. Veel gezellige uurtjes brachten ze bij ons thuis, kraakhelder en gelukkig, maar weinig geruis. Onze luisteraars blijft ons een welgemeende dank, samen kop op en verder, maar geen gejank. En dat krijgen we allemaal van Jaap en Jan Rivella. Oh, leuk. Nou, leuk hè? Dat is hartstikke leuk. O, niet, hier je En er staat op de kaart. Met de fut. Geniet maar van de welverdiende rust. Nou, ik bewaar mij Alsjeblieft. Zo, en dat heb ik dan bij deze gedaan. Zetten we meteen hierbij. bij. Bij de bedaantjes. Bij de bedaantjes zo. bij de bekers. Komt niet te staan. Bij de bekers, hartstikke leuk, hè, Onnie? Ja, dank En dan gaan we nu een plaatje draaien. En voor de mensen die later afgestemd zijn, u bent afgestemd tot de radio Vrijbare. En u kunt bellen 021-54-20357. En uh, het is vandaag onze allerlaatste uitzending. En we hopen er een hele gezellige ja, van nou, te maken, hè. En we gaan door, continu tot vanavond, 12 uur. De versies ze en die spelen Dinky. De zusjes Wouters en met Dinky. De volgende is er een van de vrijbuiters in draait speciaal voor oom Ik ben Sonne. Dat waren dan de vrijbuiters. Ik ben ze moe. Die heb ik speciaal voor Omeni gedraaid. Ik ja, ben nog niet moe. Hoor. Nee, je bent nog niet moe. Nee. nee ik wel. Ja. ja. Nou nee, hoor, grapje. De volgende plaat die gaan we draaien, dat is er even Jos Calais Dans met mij de hele nacht. Nou, wie weet, gaaf het nog op boel MUZIEK waar zijn al je vrienden? Ik zie ze hier niet meer. Voel je je wat in de steek gelaten? Toch ben ik blij dat ik jou hier vanavond nog weer zie. Door jou denk ik aan vroeger. Ja, die tijd vergeet ik niet. Weinig zin om er nog eens te proberen Toch vergeet je snel alleen het goede, blijf je bij We zijn toch nooit te oud om wat te leren Ik voel dat er vanavond weer iets nooit begint voor mij Daar hoort wel iemand bij, het die iemand zoals jij Dans met mij de hele nacht En dat was dan Jos Calais, Dans met mij de hele nacht. De volgende plaat, het is er een van Eens scheen voor ons de zon. En ik kan blijven bellen, 021 54 57. op het afstand tot de radiofrapper met zijn laatste uitgang. En we draaien continu door tot vanaf 12 uur. Voor onze zon van Stella. De volgende is ook een hele mooie plaat. Chris Cohen, Moeder is een eretitel. Nee, voor alle moeders. Hè. Ja, voor en voor Piratenmoeder, hè, van Dominique. Moeder is een eretitel. En die heb je wel gedeeld. Moeder is een eretitel. Ik ben je zoon, maar ook je vriend. Moeder is een ereditto. Schat, wat ben ik trots op jou. Moeder is een ereditto voor de liefste vrouw. Nee, niet elke moeder. Kijk maar om je heen. Is een goede moeder. Nee, niet iedereen. Maar een fijne moeder is die titel waard En ik, ik heb de beste die er is op waard Moeder is een hele titel En die heb je wel verdiend Moeder is een erentitel. titel Ik ben je zoon, maar ook je vriend Moeder is een erentitel. titel wat ben ik trots op jou, moeder is een hele die voor de allerliefste vrouw. Denk niet lieve moeder, dat ik ooit vergeet, wat jij al die jaren voor ons alle deed. Jij had heel wat zorgen, maar in ons gezin. Bleef jij steeds regeren, als een koningin. Moeder is een titel en die heb jij wel gediend. Moeder is een titel. ik ben je zoon, maar ook je vriend. Moeder is een heretitel, schat wat ben ik trots op jou moeder is een hele tito voor de allerliefste vrouw. Ik vind dat het wel tijd hoort iets terug te doen. Daarom deze bloemen, inclusief een zoen. Ik moet er niet aan denken, het doet mijn hart zo pijn. Dat jij wanneer ik thuis kom, hey. Beans of time. Dat was dan Chris Cohen, Moeder is een eretitel. De volgende is er een van Kelly, Had ik jou maar eerder ontmoet. Had ik jou maar eerder ontmoet, Had ik jou nou maar eerder zien staan, Had ik jou maar Zingen doet leven voldaan Iedere dochter liet een tintend geboel in mijn bloed En je arm om mij heen doet me goed Had ik jou maar even ontmoet op een dag in een bruin café Ik was er nog nooit geweest Mijn vriendin had een drankje besteld Het was havejaar is. Maar toen mij na een half uur nog niks was neergezet, ging ik de overhaal... Ik kom tot mijn verbazing terug bij een kasteel Een zwembad limousines, een jacht met de zonne. Het was dan uh, Kelly, had ik jou maar eerder ontmoet. De volgende is er een van Ronnie Tober, de nacht van mijn dromen. Nachtkwamstuk, mini nee, brengt ons geluk, is onze laatste kans. Hou het liefste seconden vast, want de tijd gaat veel te snel voorbij. En ik hoop dat je na vannacht nooit meer weg gaat bij mij. Vanaf is de nacht van... I'm uh -oh. zo vlug onze lippen dicht bij elkaar. Ja jouw kusgafel moed, Ik voel jouw warme voet, streel zachtjes door jouw haar. Hou het liefste seconden vast, want de tijd gaat veel te snel voorbij. En ik hoop dat je na vanavond nooit meer weg gaat naar mij. Vanaf. Is the last man alone? dat was daar Ronnie Tover, de nacht van mijn dromen. De volgende is er een van het Holland duo, zij, Syrië, Rimasta, Sola. Dominique, voor jou ook hè? Ja, Ik weet dat je mooi bent. was dan het Holland Duo. En u bent nog steeds afgestemd tot de Radio Vrijbaren en u kunt bellen voor al uw Nederlandstalige vrije keuzes 021 54 20357. En dit is tevens onze laatste uitzending van de Radio Vrijbaren. Ja, ik vind het heel jammer, maar er is helaas niets aan te doen. Uh, we hebben besloten met elkaar om ermee te stoppen. He, en dan houdt het op. De volgende plaat het is een van de Alpenzusjes en die zingen Darling. Zijn nek tot aan zijn ja zo heet hij. Elke nacht trok hij van huis. Zijn brede schouders en de rest doen de zanger net zo's I'm uh -huh. Toch wat hevig, en ik kreeg dan gauw schwaad benauwd. Ik, ik voelde mij als een siphon, zacht maar zeker uitgeknepen. Wat als mooie droom was begonnen, al waren dan de alpen zusjes de volgende is er even een highway als ik naar jou kijk ik weet, ik weet zou heel maar zeggen hè. Dat was dan Highway, de volgende die ga ik speciaal draaien voor Lia, Lia die krijg je van ons allemaal aangeboden. Mark en Dave deze nacht is mooi, nou moeten we nog afwachten en we wachten op je meid. Alia, of ik ook aan je denk hè. Mark en Dave, deze nacht is mooi. De volgende plaat, ik ga even een verzoekje er tussendoor lezen, want ja, hoop mensen weten niet dat de Radio Verbaren van er vandaag in zit en zijn laatste uitzending draait, maar dat maakt allemaal niks uit. We draaien lekker gezellige muziek en we hopen dat het ieder die luistert naar hun zin is. Het plaatje wat we gaan draaien, dat is voor de Radio Vrijbaren, bedankt voor jullie uitzendingen. Nou, dat hebben we altijd met heel veel liefde en plezier gedaan. En hij is ook voor de zilvermeeuw, voor mijn gezin, voor de piratenmoeder, voor Annie, Wilma, Willem, Wilma en Pieter. En voor Radio Apollo en alle luisteraars. En wordt allemaal aangeboden door de familie Reijersen. Nou, daar hebben we er natuurlijk een opgezet van Koos. Hier is hij, zijn het, je ogen. You <laughs> Dat was dan Koos Alberts. Volgende plaatje wat we gaan draaien, dat is voor Jan en Jaap en voor de familie Becker en voor de Radio Vrijbaren. Dankjewel. En krijgen we allemaal aangeboden van Sip Kampen. Heb ik er een opgezet van Johnny Rio, mijn lieve Monica. Samen die avond zijn uitgegaan. Het was prachtig en fijn, maar de tijd ging toen veel te vlug Maar ik weet het nu zeker, ik kom weer bij jou terug. Mijn lieve man. Zo vaak aan jou gedacht, aan Mandolines in de nacht, mijn lieve Monica uit Bella lachitaal. doe ik soms dan heel even mijn ogen neer en dan hoor ik je stem en het is net of je dan heel dicht naast me ligt wandelingers die klinken de palmen die bij een ja dan ben ik toch heel even weer terug in jouw land mijn lieve Monica uit de Italië, ik heb zo vaak aan jou gedacht, amandolines in de nacht, mijn lieve. Vrijf straks terugkom dat jij er nog bent. En vraag me dan af of jij mij na zo'n nog kent. Mijn lieve Monika uit Belagita.